Victor Hart met het NOS-journaal. Vrachtwagenchauffeurs gaan tussen 11 en 12 uur vanochtend actie voeren op de snelwegen. Ze zullen niet harder rijden dan 60 km per uur. De belangenorganisatie van kleine transportbedrijven, Fern, heeft de actie georganiseerd. De organisatie is tegen de inzet van goedkope Oost-Europese drukkers. Daardoor zouden Nederlandse chauffeurs steeds moeilijker aan werk komen. Transport en Logistiek Nederland is tegen de actie, omdat medeweggebruikers onevenredig hard worden getroffen. Volgens TLN, TLN spreekt de FERN maar voor een beperkt deel van de kleine transportondernemers. De actie zou de imago van de hele transportsector schaden. Kredietbeoordelaar Moody's houdt zijn twijfels over de kredietwaardigheid van de EU-lidstaten. Volgens Moody's staan er in de afspraken op de EU-top van vorige week weinig nieuwe maatregelen en blijven de risico's voor de eurozone toenemen. Vorige week dreigde kredietbeoordelaar Standard Poor's al dat de kredietwaardigheid van de EU-lidstaten mogelijk wordt verlaagd. Frankrijk denkt dat Syrië de bomaanslag van vrijdag op Franse militairen in Libanon heeft gepleegd, dat heeft minister Juppé van Buitenlandse Zaken gezegd.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 Met 320 kilometer file is het een vrij drukke ochtendspits met veel ongelukken. De wat langere files in de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam... tussen Gooimeer en Knoopendiemen, 8 kilometer. En op de A2 naar Amsterdam, 6 kilometer tussen Vianen en Maarsen. A4 naar Amsterdam, nog 10 kilometer tussen Leidsendam en Hoge Maten. En op de A6 naar Muiden, 6 kilometer voor het knooppunt Muidenberg. A8 Hoorn richting Zaandam, tussen Permanent Zuid en Knopend Zaandam 8. En op de A9 richting Alkmaar, bij de Afrit Haarlem Zuid, 6 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle reiszoeken weer open. En richting Amstelveen nog 7 kilometer tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp. Op de ring Amsterdam A10 tussen Afrit Vollendam en de Zeeburger 5. A12 richting Den Haag, 8 kilometer voor Den Haag Malieveld. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Doodwaart en Echt tot 8 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle reisselken weer open. En op de A16 richting Rotterdam voor het knooppunt plein 6 kilometer door een ongeluk. En daar is de rechte reis ook dicht. A20 naar Gouda voor knooppunt Gouden 5. En richting Hoek van Holland 5 kilometer voor knooppunt plein. A27 Almere naar Utrecht tussen knooppunt Enes en Beelthoven 8. En op de A28 naar Utrecht staat 5 kilometer bij Leusden.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 ...nog steeds uh, regelmatig tegen. Zo ook aan de Holtjesstraat in uh, Stolvoort. Je de Dexys Midnight Runners uit de jaren 80... En come on Eileen, welkom bij u 2 van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we in dit uur allemaal doen, Albertje? Nou, uiteraard rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand. Want er is deze wintermaan uh, natuurlijk van allerlei activiteiten in en om Zandvoort. Uh, verder hebben we nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we gaan natuurlijk straks uh, rond de klok van kwart over drie uh, terug naar het einde van de eerste helft. S.V. Zandvoort en tegen WV HEDW en daar is voor ons aanwezig Sean Lem. Maar wat uh, waar ons oog op viel, en dan gaan we, vallen we gelijk met de deur in huis... Uh, ...was een artikel in de Zandvoortse Courant, en ik zal u daar even kennis doen geven. Wethouder Openbare Ruimte Andor Zandbergen wil Zandvoort kleurrijker maken. Daarom nodigt hij creatieve Zandvoerders uit om de houten banken aan de boulevard op te vrolijken. Hebt u een leuk idee? Uit alle inzendingen selecteert een vakkundige jury... ...met onder andere Marianne Rebel, Victor Bol en Andor Zandbergen de vijf winnende ontwerpen. Ik begrijp dus dat er vijf, vijf banken beschilderd zouden gaan worden. De beloning is eeuwig roem en een vermelding van je naam en titel op een door jou ontworpen bank. Sluitingstermijn is 19 december. Mail of stuur je ontwerp naar info apenstaartje, info -apenstaartje Of naar de gemeente Zandvoort, postbus 2, 2040, AA. In Zandvoort, als die AA maar niet staat, waarvoor je denkt dat het staat. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, Onder vermelding van Kunst aan de Kust. Nou, toen wij dat artikel lazen, toen dachten we van, wat is dit nu weer? Wat is, uit wiens creatieve brein is dit ons ontsproten? Gewoon een beetje, beetje, beetje strak wit bankje. Ja, ik vind het mooi. Ik vind die witte bankjes mooi. Maar goed, daarvoor hebben we uitgenodigd Marianne Rebel. Marianne, ik mag je hier want we kennen elkaar. Welkom in de studio. Dankjewel. De vertrouwde studio van CFM. Ja, wat was dit nou weer voor een idee? Ja, voor een idee. Het is een uh, idee van uh, een heleboel jaren geleden. Eigenlijk oorspronkelijk is het van Victor Bol. We hebben toen de banken beschilderd bij de Oranje school. Dat is eigenlijk altijd een beetje blijven hangen. En aangezien er weinig uh, geld vrijkomt voor wat voor een, ja, ja. leuke dingen dan ook is dat een beetje inderdaad blijven hangen en vervolgens kom je ander tegen, zo links en rechts in het dorp. Want het is echt gewoon een wethouder die het hart op de goede plek heeft en ook overal komt. Dus je spreekt hem ook regelmatig. Je zegt, ander, wat zou dat nou toch leuk zijn als we nou zo'n begin zouden maken met weer een oud project nieuw leven in te blazen, maar dan op de boulevard gewoon eens kijken wat het gaat doen, gewoon opleuken. Ja oké, okay, maar ik bedoel persoonlijk heb ik niks tegen die witte bankjes, maar is dat, uh, heb je dan bepaalde, uh, maak je dan bepaalde wandeling, route, of uh, zijn er speciale banken die daarvoor in aanmerking komen? Mm, nee, want eigenlijk is dat uh, misschien ook wel het leukste van alles. We doen alles met bestaande middelen, dus de banken worden eruit geschept ik ga naar de remise, worden kaal uh, ge, gescreend ofzo. Of ja. ge, geschuurd, weet ik veel hoe dat heet, zandstralen. Dan worden ze gelakt. Ja. Of in ieder geval een grondverf daaronder. En daar overheen zetten kunstenaar een print. Het krijgt een zwarte uh, voet. De, ook allemaal bestaand materiaal. Dus het krijgt allemaal eigenlijk een beetje feestlift. Wat de achterliggende gedachte van mij eigenlijk is... en daar is Andor eigenlijk heel erg blij over. Ruud Wilgers ook. En Pieter de Boer, als ik dat goed zeg. Die zijn... We rekenen het goed. Dank u vriendelijk. U mag door, u mag door naar de, <laughs> de volgende ronde. Maar wat we, de achterliggende gedachte is... Eigenlijk Eigenlijk om te kijken wat dat gaat doen. Het mag dus een verhaal zijn, een soort verhalenbank. Ja. Um, mooie print, niet al te schreeuwend Het moet eigenlijk toch wel een heel klein beetje um, um, ja passen hebben. Laat ik zo zeggen, het, uh, het mag Stijl, ook. Een, moet niet ja, uh, het, het is. Uh, kijk, als je iets ziet wat al beschilderd is, dan gaat er ook geen gravity meer overheen. En als iets mooi is, dan blijft het ook mooi. Het is uitproberen en ik denk dat dat best wel heel erg leuk de reacties van zou, uh, zouden kunnen gaan worden. Het is een bepaald deel van de boulevard die je voor ogen hebt voor dit project? Ja. Um, dat is uh, een keuze geweest van uh, Andor. Als je de trein uitkomt um, en je loopt uh, kaarsrecht, eigenlijk rechtdoor, dan is het een stukje naar links en een klein stukje naar rechts. En daar, uh, ...gedijt het ook, denk ik, heel erg goed... ...omdat het een behoorlijke open ruimte is. Maar het is natuurlijk de... een... Ongelooflijk, het is het doorgaande weg. dus zomer is heel druk en iedereen kan er dan kennis van nemen. Want als je ze helemaal op Zuid of Noord neerzet, ja, dan heb je een... een... Nee, ook leuk. Ja. Maar kijk, Dan gaat uh, zijn doel voorbij. Exact. Vroeger hadden we, heel lang geleden toen we het BKZ oprichtten. toen, uh, tenminste, de, de, het beginteam uh, hadden we al zo'n Atl Atlantic Wall uh, route in ons hoofd. Dus ja, dat, licht... dat, is, dat is het, dat is het, het kernwoord, hè? He, die... Exact, dat exact. Het... En, ja, jeetje, misschien is dit wel een begin. Ja. En we moeten daar gewoon iets mee Dus dat gaan we ook gewoon absoluut doen Oké. Okay. Uh, wacht even op, zeg dus. Telefoonnummer. Telefoonnummer. Oh ja. <laughs> het is druk even, tussendoor. Even, tussendoor. even tussendoor. Het is nogal hectisch hier. Ik kom trouwens net van de golf. Ja? We konden onze auto niet kwijt. Want, want het was beredruk bij het voetbal. Oké. Okay. Dus rete gezellig. Goed. Maar goed. Terug naar de bank. Kunst. Ja. Uh, aan de kust. Tot de 17e kan. Zijn er al inzendingen binnen? Wij hebben vier ontwerpen binnen. Ja. Uh, Wat is je eerste indruk? De 19e is trouwens de sluiting aan oh, uh, de eerste indruk is. Uitermate um, sub, uh, subtiel. Ja, ja. En totaal niet storend. En ik denk eigenlijk. Dat dat wel een heel goed uh, begin is. Van hetgeen. Wat, wat we eigenlijk ook heel graag willen. Is dat bijvoorbeeld we volgend jaar. Een andere kustgemeente kust, uh, aanschrijven. En dan kijken of we vijf andere kunstenaars. Ook vijf bankjes kunnen laten beschilderen. Misschien een stukje naar links. Of een stukje naar rechts gaan. Ligt eraan. ...wat het uh, publiek hiervan vindt. Ja, dus uh, gaan, we van de, gaan, gaan we vanuit dat het een succes is... Hè, ...en dat je eventueel ook andere gemeenten meekrijgt... ...dan heb je dus het idee dat het een beetje uit gaat waaieren... ...zowel naar Noord als naar Zuid. Ja, inderdaad. Hou je ook is... één wit? Uh... Voor jou speciaal. Voor ja, ik... jou voor de deur houden we één witte. Ja, graag. Van zo was het vroeger. Ja, niet, niet, dat ik, niet dat ik het jullie niet gun. Maar ik, ik heb... Kijk gewoon even... ook niet geïnnerd door enige voorkennis. Zeg ik van... Ik vind die witte bankjes vind ik prima. Maar dit, ja, ja. nu hebben we het toegelicht. En, uh, is het misschien wat begrijpelijker? Wordt het wat begrijpelijker? Het, het is eigenlijk gewoon een begin van een project. Waar, waarvan we hopen dat het een succes wordt. Dat mensen echt speciaal voor die bankjes komen. Of te lezen. Of uh, te fotograferen. Hey, misschien ook wel een idee om de bankjes bij de voetbalclub uh, ook te beschilderen. Wat een bruggetje, Rob. Ja, je je er gewoon uit, John, Wat vind je ervan? Nou, ik vind het goed, maar ik ga toch vandaag met deze kou niet aan het schilderwerk. Wij maar. toch niet, hè? Nee, maar we hebben banken genoeg en uh, een aantal zijn nog vrij, dus die, die kunnen best geschilderd worden. Maakt het fleur. Ik moet zeggen, het op hetzelfde wat daar staat uh, is ook fleur, want het is een echt leuke pot uh, met uh, ongelooflijk mooie kansen voor. Uh, Timo de Reus En helaas uh, Allebei naast Maar Zandvoort is uh, echt met de uh... Uh, de sterkste van de twee uh, verenigingen die hier aan het voetballen zijn. Oké. Okay. En uh, ik moet zeggen dat. Uh, we hebben net een wissel gehad van Nijtsel Berg. Nijtsel die kreeg een, uh, ja, een schopje tegen zijn enkel. En uh, daar kunnen die enkels niet tegen. En Jurjan Mals heeft uh, zijn positie nu overgenomen. En uh, dat is eigenlijk uh, ja, de aanvallen voor de aanvallen. Dus uh, Pietkeur houdt die aanvallende techniek en de tactiek uh, vast. Ja, Zalvoort moet gewoon uh, gaan scoren zo dadelijk in de tweede helft, John. Ja, ja dat, dat is wel de bedoeling. We hebben, we hebben nog twee minuten te gaan, uh, officieel van de eerste helft. En uh, nou ja, dan hebben we nog 45 minuten om het, uh, het scorebord aan de linkerzijde, dat is de thuisclub, om daar uh, een paar keer goal te, te zien uh, gaan komen. Oké, okay, is... is dat niet zo? En uh, nou ja, ik hoor jullie wel weer in de tweede helft. Ja, volgens mij is het enorm druk vandaag hè, bij het voetbal. Ja, we hebben hier echt de is behoorlijk veel mensen... Ook uh, dat komt ook omdat er twee teams uh, niet weghoefden in verband met uh, uh, aflasting van de andere velden. Daar uh, zijn er wel velden afgekeurd door de regen uh, die afgelopen dagen gevallen is. Ja, Zandvoert heeft daar uh, het wel uh, met, met de grond en ondergrond die hier hebben we er minder snel last van. Maar, eh, uh, dus, uh, okay. het veel publiek. Goed. Ik zeg bedankt voor deze update. Wij komen tien over half vier bij jou terug. Perfect. Uh, en dan hoop ik je echt de uh, goals en dan van, de, uh, van onze kant uit te uh, kunnen melden. Ik hoop het. Oké, okay, tien over half vier voor de tweede helft zijn we weer bij Sean Lemmers. Dankjewel, Sean. Oh, okay. Veel plus hier daarbij. We gaan weer over de bankjes verder, hè? Ja, ja nog even Want we worden beschilderd. Heb ik, uh, ja. Worden ze, worden ze enorm bont of uh, hoe, hoe zie je dat? Gewoon een beetje neutraal met wat uh, kleine schilderingen erop? Of... Nou, Top. Sinds wanneer ben jij tegen <laughs> Ik, draag het Mijn... Ik draag altijd bonden. Ik bedoel, Ik we het het hebben we het over? Nee, de ontwerpen die we nu binnen hebben gekregen, die zijn heel subtiel fantastisch En ik zou heel graag ook een verhalenbank willen hebben. Dus een herhaling. Zo om de, om de tien bankjes een vervolgverhaal op een bank. Lijkt me ook wel heel cake. Dat je gewoon alle bankjes af moet om het verhaal te volgen. Yes. Oké, okay, goed idee. Nou, ik, ik voorzie daar de eerste wel alweer ontstaan. <lacht> Lijkt een goed plan. We moeten een beetje leven in de blauwe rij. Maak, maak maar goed. de tekst af op de witte bankjes. Ja, exact. Vervolg. Ja. <lacht> <lacht> maar, maar, goed dat je, maar goed dat je het even hebt toegelicht. Want in eerste instantie dachten we van... Nou ja, ik bedoel... Uh, He, hoe en wat. Maar nou, nou, nu we de achtergrond ervan weten. Krijgen we er een heel ander blik op. Ja. Het is uh, een goed bedoelde actie. Om de boel op te leuken. En uh, we gaan er gewoon voor. Klaar. Punt. Oké. Okay. Tot slot. Uh, hartelijk dank voor jouw komst naar de studio. Om een en ander toe te lichten. Graag gedaan. En we hebben gelijk een verzoekje voor je klaarstaan. Ja, waarom, waarom dat verzoekje? Kantenloop was het begin van mijn uh, begintune. Uh, nou, 100 jaar geleden dat ik zelf een radioprogramma had. Getetter aan zee. 101 jaar geleden, hè? Ja, gezien, gezien mijn uiterlijk na gisteren, dan heb jij oh. uitermate correct. <laughs> <laughs> maar nee. het doet me deugd om weer even te horen in radioomgeving. Goed, nou. nogmaals, hartelijk dank en hopelijk tot spoedig ziens. Dankjewel. Hey, blijf een mooie radiostem hebben. Dankjewel. As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. <laughs> Man and command come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhymin' on the mic and bring us like to a disaster. Who cool ducks, but I still rock Nike with the razzle dazzle a Star I might be scribble dribble scrabble on the microphone. I babble as I flip the funky words. That you are Yes, yes, yes. On and on as I flex, hit with the flow, birds manifest, feel the vibe from here to Asia. Dip trip, fantastic ah, out, get don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Get me more of that funky horn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 Ik komt het bij Sierveen voor speciaal voor Marianne Rebel. En zij gaat uh, met een uh, aantal, uh, zeg maar, uh, de bankjes uh, later beschilderen. Hè? Laat ik het ja, zo maar zeggen. het is wel goed dat ze het even toelicht, want and, uh, uh, uh, dan krijg je toch een iets ander beeld als ik je in eerste instantie heb. In eerste instantie dacht ik van, moet dat houden. Maar ja, ja nu dan, vind ja. ik het uh, best wel leuk als het zo hoor. Ja, en als je dan, al die toeristen, die zien dat dan natuurlijk ook. En dat fleurt het toch op. Nee, goed initiatief. Dat bedoel ik. Nou ja, voordat we aan de evenementagenda gaan, hebben we nog een plaatje voor je en nog uh, wat uh, korte berichtjes. Nou, laten we beginnen met uh, even een kort berichtje in die zin. Op dinsdag 13 december tussen 7 en 5 uur is het fietspad de NP7 Zandvoort-Noordwijk dicht. De afsluiting is tussen de Brede Straat in Zandvoort en de provinciegrens in het zuiden. De provincie Noord-Holland verricht onderhoud vanwege de te lage bermen langs het fietspad. De provincie vult deze bermen weer aan. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk en dat wordt omgeleid. Uh, nog een uh, nieuws dus, uh, Komende zondag op 11 december Organiseert de vriendenclub van Café Omstede De eerste Zandvoort quiz In samenwerking met de babbelwagen Kunnen kenners van Zandvoort hun eigen kennis toetsen Aan de hand van beelden en vragen over het Zandvoort van toen en nu Die door Tom Drommel zullen worden gesteld Het belooft een mooie Maar ook uh, interessante quiz te worden Inschrijven mag aan de bar Maar hoeft niet per se U kunt dus ook op de dag uzelf aanmelden De quiz begint om 3 uur En de entree is uiteraard gratis En zo meteen gaan we horen wat we de komende dagen allemaal in Zandvoort gaan doen Eerst weer wat kerst op de radio Daar hebben we zin in vanmiddag tussen 2 en 5. Hier is Bent Eids It's Christmas time oh, There's no need to be afraid At Christmas time We let in light And we vanish it Christmas. Even een half hier, hoog tijd voor de evenementagenda. Oh, Albert Jan, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen Zo, uh, tijdens de feestdagen hier in Zandvoort? Uh, ja, natuurlijk morgen om drie uur die uh, Zandvoort quiz in Café uh, Thee uh, over Oud-Zandvoort. Maar vanavond, voor de liefhebbers, is er een speciale uh, voorstelling van de Babbelwagen. Uh, vanavond uh, in Hotel Faber aan de kost verloren staat. Tom Drommel, technisch ondersteund door Bert van Beek, zal dan nog nooit getoonde foto's en dia's van Oud-Zandvoort. Tonen. Onlangs heeft de babbelwagen een grote collectie van nog nooit getoonde beelden van Oud Zandvoort mogen ontvangen. Drommel en Van Beek vonden dat dermate leuk dat ze een speciale vertoning van deze beelden wilden organiseren en die zal vanavond zijn. De plaats van handeling is uiteraard Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat 15 en de digitale voorstelling op grootscherm begint om 8 uur. Voor meer informatie en voor reserveringen belt u met Marcel Meijer via 06 138 37 -000, 06 138 37 -000. De entree is zoals we doen gebruikelijk bij de ballenwagen Gratis, dat is vanavond dus. Ja, en dan gaan we maken een sprongetje naar de 17e, want dan is het zover. Dan wordt de ijsbaan geopend. ...op het Raadhuisplein. En dat is, dat die feestelijkheden beginnen om 12 uur. En ook diezelfde dag, ik zei het u al eerder in het programma... ...de sprookjeswandeling op zoek naar levende sprookjes, figuren... ...Raadhuisplein en Kerkplein. En dat begint allemaal om half vijf ook op de 17e hebben we in het muziekpaviljoen Sergeant Wilson's Army Christmas Show en dat is, uh, ze zijn regelmatig in Zandvoort uh, te vinden, ook bij dat is een leuke show hè. ook op trouwens. 5 mei en dergelijke maar nu een speciale Christmas Show ik zou u aanraden om daar naartoe te gaan dat is uh, op de 17e van 1 uur tot 4 uur s middags. dan de 18e, ook in het muziekpaviljoen Kerstsongs door Zandvoortse koren en dat is van 1 tot 3 uur dat wordt echt gezellig in het dorp hè? Dat ja, winter wonderlands ja heel goed, wonderlands de 18e hebben we gehad. Dan gaan we naar de 23e. Dan is er een speciale koopavond en die wordt muzikaal omlijst door de Swing Dutch Dixieland Kerstband. Die begint om 4 uur en die speelt door tot 8 uur. En daar, die worden voorafgegaan door de Westside Dickens Orkest en die zit van 1 tot 4 uur aanwezig. De 23e schrijft in uw agenda gezellig winkelen met lekkere muziek op de achtergrond. Dus er is genoeg te doen in Zandvoort. In deze gezellig maand. winkelen kan je zeker in Zandvoort met die mooie kerstversiering. Wat vind je ervan? Ik vind het prachtig. Heerlijk Helemaal ziet het eruit. die straat helemaal mooi uitverlicht. Ja, dat is ook een stuk beter dan dat het de afgelopen jaren was. Want het was maar een, uh, af en toe een armatierig zootje, zou ik het zo maar zeggen. Oh. Maar nu is het perfect verzorgd. Oké, okay, tot zover de evenementagenda. bij Wim! Vrolijk kerstfeest een mooie tijd, aan het eind van het jaar, zoek je de Son. This evening has been hoping that you drop so very nice. I'll hold the hands that just like ice. My mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to Put some music on while I the pour The neighbors will think Maybe it's bad out there Sing What's in this dream? No cabs to be had out there I wish I knew how The are like stars To break the spell I'll take your hand Your hair looks swell I ought to say no, sir My my pride. I really can't stay Baby, don't hold oh, up But it's cold outside What are you doing with your coat? You don't need your coat What are you putting your coat on for? It's warm in here You don't understand I said Baby, it's cold outside Oh, the answer is no Oh, darling, it's cold outside This welcome has been Lucky that you So nice and warm. Look out that window at that storm My sister will be suspicious Jeez, But your lips look delicious. My brother will be there at the He door upon a tropical shore My maiden Delicious. Well, maybe just a half a drink. There was never such a visit. Oh, I've gotta go home. Maybe you freeze out there. Say, let me your coat. It's up to your knees out there. You've really been great. I when you touch my hand. But don't you see? My lifelong song. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia, I now. really can't stay. Get over that old Out that is cold, cold down. So. But let me get you some. Let me get you a hot toddy or something. Well, I really can't. I mean, my mother will worry about me. People are so suspicious. It's just an innocent suggestion. You stay warm and keep yourself healthy. That's all. It's nippy out there. It's cool. You well, know, you know that drink does look kind of nice. It's a perfectly nice. De kerstplaat deze van Rick Ashley en Whenever You Need Somebody, maar wel een plaatje wat je altijd zo rond die tijd uh, draait, dus... Vandaar ook op deze zaterdagmiddag bij CFM. Het is uh, tien over half vier geweest. We gaan weer naar Sean Lemmers terug. De tweede helft van de wedstrijd SVS Stanvoort tegen WVHE DW. En we weten allemaal inmiddels waar dat voor staat, John. Ja, dat. Uh, dus we gaan eerst naar nou, het eerste deel ik Kijk naar Willem in En huid. Uh, en die mogen nu een, een corner gaan nemen. Uh, een, een redding, zeg maar, goede beveiliging van Dach uh, Lemmens. Maar dat zegt wel een corner. En die gaan ze nemen en ja de, uh, ja dat ja, dat wordt weer een corner dat was bijna toch toegeven gevaarlijke situatie voor de goal van Boy de Vet, en ik pak even de volgende corner gewoon nog mee want we zien dat live uh, natuurlijk hier uh, fantastisch kijken en uh, het is een uh, ja beide partijen geven elkaar niet te veel toe en uh, Nee, het is. Geef je een korn, Eigenlijk een derde naar achter elkaar. En we gaan die meepikken. En het is. Uh, ik moet zeggen, dat het is uh, nog niet spannend. Uh, wat je kan zeggen. Wat de eerste helft wat meer had. Meer kansjes voor beide uh, kansen. Zandvoort ontkwam aan, een, uh, aan het eind van de eerste helft. aan een echt een, Ja, een, een, een terechte penalty. als het een penalty had geworden. Maar uh, ja, de scheidsrechter gelukkig uh, wat door de vingers. En uh, daardoor kwam uh, Sanford ook niet achter op 1-0. En het is nog steeds de bal is nog steeds uh, niet weg uit die vereniging. En nee, het is nu een achterbal. Het is, uh, het is weer opbouwen voor SV Zandvoort vanuit de achterste line. Ja, er moet wel gescoord gaan worden he, door SV Zandvoort. Al die mensen die vandaag gekomen zijn naar het voetbalveld, die moeten niet teleurgesteld worden. Nee, nee, daar gaan we over uit en... Uh, uh, laten ook daarvan uh, hopen dat het ook werkelijk uh, gescoord gaat worden van Zandvoort maar tot nu toe geven ze elkaar niet zo uh, veel de ruimte. Uh, dus uh, ja, dan verder bijzonder veel over niet te melden. Uh, nu een uitval van Zandvoort. En dat, even kijken, ja, laten we meenemen, nee, die, dat wordt uh, teruggespeeld naar de keeper en, uh, en de bal is in de achter, over de achterlijn. Oké, okay, uh, tot zover Sean. Uh, we komen vlak ja. voor vier uur even bij je terug voor een update. Ja, ik hoop dat ik je dan wat spannend kan vertellen. Nou, het niet alleen, alleen ons, maar ook de luisteraars. Niet, niet alleen ons, maar ook de luisteraars. Graag. Uh, ja, graag. Goed nieuws. Ja, <laughs> ja lij, lijkt me wel. Ja. Oké. Okay. Straks, John, Dankjewel en uh, straks ja. weer uh, meer. We gaan een uh, plaatje o, draaien maar. uit uh, de Euro Breakdown. Je hoort hem elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf met Jos van Dam of uh, DJ Choro, als Jos van Dam die kan. <laughs> ja, weet je, maar je weet nooit Sorrow komt, hè? Nee, Sorrow. Oh my Sorrow. Je, je, kan we, je ook weet, nog. weet er maar uit Maar in ieder geval plaatje nummer uh, 6 Uit uh, de Eurobreakdown van uh, afgelopen Vrijdag Dat was Cody en Kimbra Here is somebody that I used to know In Sean Zo, we gaan uh, zo vlak voor vieren nog een keer terug naar Sean Lemmers Het vervolg van de wedstrijd van vandaag SV Salvo tegen DW. Sean, hoe is het daar op veld? Uh, hij staat hier nog 0-0 En uh, de wind is uh, net zo hard Dus Sean speelt nu uh, uh, zeg maar, tegen de wind in en er is echt nog euh, niks uh, veranderd hier. Men is nog steeds het uh, heen en weer uh, wat trappen, wat, uh, wat gele kaarten zijn eruit gedeeld. Er uh, komt een aantal leidingen ja, en dan geldt dat van twee kanten. Uh, terwijl de scheidsrechter hier echt uh, heel goed de wedstrijd uh, aan het leiden is. Maar Zandvoort komt er niet door en andersom is het met twee... Euh, nou, daar nou ik zelf over. Maar heide, rustig, rustig, rustig. Ja, dat zijn letters en uh, maar ik moet je zeggen dat uh, het is uh, ja het is geen spannende wedstrijd het is op en neer uh, gaan uh, veel lange trappen niet meer de positie staan dat de eerste helft nog wel gebeurde uh, geen verandering ook in de opstellingen anders dan de wissel die al in de eerste helft gebeurt tussen Nijtsel, Berg en Jermans uh, en, en uh, ja we zijn aan het wedstrijden kijken waar weinig spanning zit. Uh, net was het bijna een uh, kansje voor ANW, uh, uh, maar het, ja, dat was een, een duidelijke buitenspel-situatie. hij ging er ook niet in, dat moet ik erbij zeggen dus hij werd ook niet voorafgekeurd zoals bij Ajax alles gebeurde met die met die lijnrechters. Dit gebeurt er niet. En uh, we gaan gewoon weer rustig naar de... Ik zou zeggen, hij vliegt per over me. Uh, de, de bal uit het veld. En... Uh, het is, het is een beetje een zoetsappige wedstrijd aan het worden. Oké, okay, Shonto, tot slot nog even een korte vraag. Als we naar de ja? competitie kijken hoe de stand is op dit moment. Wat kan je zeggen tegen, of tussen WVHDW en SV Zandvoort? Ja, nee, je bedoelt in positie. Ja, in positie. Hoe staan ja, ze ja, ervoor? Nee, Zandvoort uh, staat achter HEDW. Uh, uh, dus als we gelijk spelen... Nou, je weet, die vijf punten zijn natuurlijk afgenomen. Uh, als we gelijk spelen, dan verandert er natuurlijk niet. Niks in de stand. Uh, HEDW staat uh, boven ons. Uh, is die uh, winnen? Dan, ook dan gaan we nog niet over HEDW overheen. Het komt uh, Sop en Zandvoort. Door die vijf punten aftrek uh, zitten heel duidelijk uh, in een middenboot, want je hebt een, een top. Uh, uh, ja, uh, uh, ja, hij uh, geeft hem goed. Uh, Helaas, ik, uh, ik moet zeggen 0-1. Nee, oh, nee, nee, wat? nee, nee, nee. Willen we niet, niet weer, horen. Niet weer. Ja, ja, ik, ik vind het heel jammer het een, een doelpunt uit het niet. Een uh, verdedigingsfout moeten we gewoon zeggen, want ze krijgen de kans, uh, is het tegen de verhouding, ja, het had aan weerskanten kunnen vallen. Maar hij strijd valt uh, voor Zandvoet ongunstig, 0-1 uh, moet ik deze situatie uh, neerleggen. Maar wat ik even af wil maken, je hebt uh, zes topclubs en, uh, en zes onderaan bungelend. en daartussenin zit Essen Zandvoet en